Door het kopen van UNICEF wenskaarten en producten... zoals het kinderkookboek, geboortekaartjes, T-shirts en andere cadeaus... maakt u heel veel kinderen blij. Kinderen overal ter wereld die hulp nodig hebben. Want UNICEF helpt deze kinderen. Aan veilig drinkwater, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Met UNICEF wenskaarten en producten maakt u heel veel kinderen blij. Bel nu voor de catalogus of werkoopadressen bij u in de buurt.